Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan 20 jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal. De wedstrijd bleef 0-0, maar de Chilenen namen de strafschoppen beter. Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden. Chili speelt dan tegen de winnaar van Duitsland-Mexico.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 In de Randstad staan files op de A9, Alkmaar richting Almstonveen. Daar staat tussen knoop het Kooimeer en Uitgeest 5 kilometer door werkzaamheden. De vertraging is bijna een kwartier, want er is één reis ook dicht. En bij Rotterdam op de A20 in de richting Gouda. Daar staat tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Prins Alexander 5 kilometer file. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 2017. Al weer, en 1 juli alweer. we nou. En uh, Sandwoord heeft het nog steeds. We gaan straks praten met Erik Weijers over het Britse Race Festival. Wat volgende week gaat plaatsvinden. En daarna praten wij met Roidonger over de Pride Zandvoort. En het laatste stukje van dit uur praten wij met Marcel Horneman. Over zijn nieuwe zaken. Ja. En dat doen wij het tweede uur. Het tweede uur gaan we weer even nog de laatste politieke partij. De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. En dat is Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Hij is weer beter. Dus hij kan komen straks. En de laatste half uur gaat over... Jaar. De springtij architecten hè? Zij hebben, ze zijn gekozen. En Kees Draaisma komt met Codegraaf. En dan gaan wij horen daar, wat de invulling daarvan ja. wordt. Ja. Wij uh, kijken naar de techniek en regie met Casper Keurenson. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en uh, door G. Rutte, die de medepresentator is. Van, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. De eindredactie: Koffie doet Gert van Kuik. Als je geluk hebt. En uh, wij presenteren samen. Ja, gezellig. Erik Weijers, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Vandaag een Porsche Cup. Ja, we zitten in de themaweken, zullen we zeggen. De afgelopen weekend, uh, Italië-Zandvoort. Nu ja. de Porsche Racing Days. En volgende week het uh, British Race Festival. Even terug naar vorige week. Uh, ik heb prachtige Italiaanse auto's door het dorp zien rijden. Hoe was het op het circuit? Ja, ook goed. Helaas uh, is het weer een beetje tegen. Uh, ja. Je hoopt natuurlijk op mooie Italiaanse uh, uh, weer ja. weersomstandigheden. Nou, die hadden we niet. Uh, het waaide wat hard. We zaten er ook nog wat nodig regen gehad. Maar desalniettemin was zeer geslaagd. Veel bezoekers, uh, prachtige auto's. Uh, veel standhouders met uh, Italiaans eten, drinken, uh, kleding, allerlei andere dingen. En uh, ja, iedereen was blij na afloop, dus uh, wij ook. Het Italië, uh, Sandvoort is ook een lifestyle event geworden? Ja, zeker. Nou, dat is eigenlijk altijd al een beetje geweest. Hè. Op een oorsprong uh, was het vaak uh, de clubdag van de Ferrari Club Nederland. Nou, dat werd op een gegeven moment breder. Ook die andere Italiaanse merken bijgetrokken. En, uh, en op een gegeven moment kwam ook ja, de, de, de, de, de, ja, het Italiaanse eten, drinken, uh, kleding, uh, meubels... Uh, ...alles wat al meer daar vandaan komt... Uh, ja, werd er onderdeel van en uh, tegenwoordig het is ja, een een hartstikke brede uitje. Breed. Een uitje, ja, uitje ja, ja. En, het en worden, er ook voor kinderen als ja. van alles te doen ja. en te zien. Dus het was niet alleen auto's. Tuurlijk, uh, de mensen komen wel om de auto's, Toen. maar er is ook genoeg andere dingen zijn ja. te doen. Volgende week uh, een heel groot weekend. Het weekend op het circuit, maar ook. Weekend in het dorp. Ja. ja. Uh, allereerst het British Race Festival. Er staat ook al een aantal. Ja, dat is, dat is natuurlijk op het circuit hè, British ja. Race Festival. Je hebt het British Festival in Zandvoort. Nou, dat is natuurlijk niet toevallig dat dat samen is. Is juist de eerste keer dat festival eigenlijk. Van ja, dus de de eerste door. keer. Ja, ja dat ja, is he? door het ja. pop-up team van Zandvoort ja. wordt het ja. georganiseerd. Uh, met veel enthousiasme. En het is juist heel leuk om die, die koppeling met, uh, met een evenement wat al op het circuit plaatsvindt uh, te maken, zodat dat goed op elkaar afgestemd. Maar bij ons op het circuit dus uh, vooral races natuurlijk. Hè, met uh, met alle Engelse series, heel veel autoclubs. Met, uh, uh, met, met prachtige klassieke, maar ook nog moderne auto's. En moderne, tegenwoordig natuurlijk nog steeds TVR Morgan, uh, Rolls Royce, uh, McLaren, niet te vergeten. Uh, die zijn er allemaal, maar ook hele historische auto's hè, van voor de oorlog nog. De uh, Vintage Revival, zoals dat heet. Vintage Revival mm -hmm. dat is ook onderdeel van het British Race Festival. Uh, dus het betekent allemaal uh, merken die voor de oorlog groot waren, zoals Bentley, Fraser, Ness. Uh, en die zijn er allemaal. Mee. Ja, die zijn er allemaal. Ja, ja, ja. Het ja. zijn prachtige auto's die komen. Uh, op zaterdag een zondag. Uh, en we hebben ook voor het eerst, dat is ook een leuk onderdeel geworden, dat zijn de zogenaamde Lauman Exclusive Fan Days. Uh, Lauman Exclusive is die prachtige showroom langs ja, de A2. Ja, ja, ja. Uh, verkoop aan machtige en merken. Uh, niet alleen Engels, maar mee veel wel. Onder andere McLaren zijn ze de officiële vertegenwoordiger van in Nederland. Nou, en die gaan ze uh, allemaal naar zand verbrengen voor hun fans, want die willen natuurlijk allemaal heel graag in die showroom kijken, maar dat kunnen ze daar natuurlijk niet handelen. Dus hebben al die fans nodig uit om volgende week naar Zandvoort te komen. Laten dan al hun auto's zien. En dat is echt heel leuk. Dat is de eerste de eerste keer dat die auto in Nederland te dus zien is de McLaren 720S. Dat is echt de snelste straat McLaren die er ooit gemaakt is. Uh, daarvoor komt de eerste volgende week naar het British Race Festival. Daar zijn we hartstikke blij mee. En uh, Er zal zelfs ook een testrijder van McLaren meekomen. Dus uh, ja, we, zijn daar, we kijken er erg naar uit. Ja, ja. Die, uh, die expositie van Louwman, wordt die uh, op, op, de, op de paddock neergezet? Ja, kan dat is op paddock 1. En daar worden al die autos neergezet. Maar ook in uh, bitbox worden ingericht. Onder andere ook door het Lauwman Museum uit Wassenaar, wat natuurlijk ja, uh, ook, een he? prachtige autocollectie ja. heeft. Die brengen ook een paar hele mooie auto's naar het circuit. Ja. Uh, we doen het ook samen met Autoweek. Uh, dat is uh, ook een mediapartner van, uh, van zowel het circuit als van, van Lauwman. Die gaan er ook nog heel veel aandacht aan geven. Dus we verwachten best wel grote druk op circuit. het circuit. He? Ja, dat is natuurlijk ook uh, ja, mooi. Sorry, het is altijd ja. heel druk is. Ja, is he? He? En daar uh, ja. doen we ook een stukje aan mee. Ja. Uh, uh, want we gaan op zaterdag en zondag gaan we uh, met een een stoet Engelse auto's door het dorp rijden. Uh, geen parade zoals met historic maar prima met raceauto's. Het zullen straatauto's zijn. Ja. We zijn op straat er als het een hele stoet met Austin Healey zijn. Uh, dus alleen dat merk. Uh, dat gaat om... een kwart uur. Een uur. Ja, sorry, 1 uur. 1 uur, kwart over 1 gaan De we kwart weg. Kwart over van het circuit. Ja, en dan uh, zijn we ze een beetje tegen. Nou, tien van half dorp, twee, en half dan, twee in, ja. in het dorp. Ja. Rijden één rondje door het dorp. Okay. Uh, en gaan dan weer terug naar het circuit. Dus er worden geen auto's opgesteld. Dus als je ze wil zien rijden door het dorp. Zorg dat je rond kwart over, tussen kwart over en half 2 in het dorp bent. Ja. En op zondag doen we dat ook uh, om twee uur. Uh, alleen dan met een hele mooie mix aan auto's. Uh, en denk dan ook aan Aston Martin's, uh, Jaguars, Minis, uh, McLaren's, uh, alles wat Engels is. Dat komt dan door, door het dorp heen uh, gereden, twee rondjes. Ja. Uh, dus en zult onder aanvoering nu van een prachtige safety car. Ja, uh, uh, de hoop licht erop. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat, dat gaat zeker, uh, zal het dorp ook merken dat er op Squeeze van alles te doen is. En, uh, ja, en daarnaast natuurlijk alle, alle activiteiten die er want het British Festival ja. in Zandvoort zelf ja. nog georganiseerd worden. Ja. ja, op de boulevard ja, dus, hè, wordt er van alles nou, Er is van alles te doen. En, en uh, kijk op, uh, op de VVV-site. Want daar vind je alles wat te maken heeft met het British Festival. En kijk uh, bij het circuit wat alles te maken heeft met ja. het British Race Festival. Ja. Ja. Ja. En, en er worden Ik, geen auto's tentoongesteld, zeg maar. Ook, in het dorp niet. Vroeger, nee, nee, ook nee, niet nee. op de boulevard. Uh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay, Dat ze rijden niet. alleen nee, nee, nee, nee. Ze rijden alleen rond. Dat is uh, wat wij vanuit het circuit doen. En, uh, maar goed, er zijn heel veel activiteiten. Het thema British in Zandvoort. Uh, ik denk het ook. Uh, nee, in het casino, doen ook al, al, nee, al, al op het strand met ja. de boulevard. Ja, ja. Ja, het begint aan de vrijdag geloof ik al met een uh, chique party in, uh, in het casino. En dat dendert zo het hele weekend ja, door met ja. muziek en, Leuk. en de parade uiteraard. Dus als je het wil zien, uh, uh, wees in het dorp zaterdag uh, net om uh, kwart over één. En zondag om kwart over twee, dan uh, zie je om twee uur dan zie je alles voorbij komen. Ja, ik heb hier de folder liggen en ik zie fantastische oude oude auto's. Maar je zegt ook, er komen nieuwe auto's. Ja. Uh, Echt Britisch zijn natuurlijk de Rolls-Royzen en daar komt iedereen watertanden bij te staan. Gaan die ook ja, rijden? Of? Nou, ik zie ze niet met een uh, nieuwe Rolls-Royce over de ski uh, <laughs> scheuren. Daar zijn die auto's veel te zwaar voor, ik denk ook ja. niet dat het goed gaat. Uh, maar die zullen er wel zijn, hè? want uh, onze partner uh, Lauwman uh, verkoopt die ook in, uh, in Nederland, dus die nemen zonder twijfel enkele Rolls-Royces mee. Hoe komen al die oude auto's hier naartoe eigenlijk, vraag ik mij af? Ja, dat is natuurlijk, dat zijn, die zijn vaak particuliere racers die ermee komen. Maar of, ook uh, buitenland. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja. De, me, de meeste deel, race-deelnemers komen al met het buitenland. En, uh, en ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk als je de ferry neemt uh, van uh, naar nou Hoek van Holland of naar Muiden. Uh, Dover van Holland, uh, Holland, uh, en voor, vond, ik, woensdag op donderdag ja, de denk ik dat je van, veel, veel trailertjes tegenkomt uh, met Engelse auto's erop die uh, deze kant op komen. Ja, zijn er ook veel, uh, zijn er ook Nederlandse uh, liefhebbers voor British Cars? Dus die, die ze ook zelf hebben? Ja, ja, ja. Er zijn heel veel clubs in Nederland natuurlijk van mensen die Engelse auto's hebben en denk aan de MG's, Triumphs, uh, ...Jackabers, Mini's. Oh, die die, die Heli Club, ja, ja Club natuurlijk ook een hele grote ja. club. Ja, die, die zijn allemaal verenigd en die zijn daar echt liefhebber van van die, van die Engelse auto's. En dat is natuurlijk ook primair wel onze doelgroep, hè, om die mensen ja, naar circuit te halen. En die ja. kunnen dan ook geselecteerd niet allemaal, want dan zouden er veel te veel worden. Maar die kunnen dan ook met een met een club op het circuit staan en uh, kunnen ook op het circuit rijden. En dat is natuurlijk ook heel leuk als je ook als je nog geen liefhebber van Engelse auto's bent, maar wel een keer geïnteresseerd bent om te zien wat er nou allemaal geproduceerd is In al die mm -hmm. tientallen jaren. En alles staat de volgende week. Van, ja. van, echt van voor de oorlog tot, ja. tot heden. Ja. dus dat is ja. uh... Ik hey. zie hier bijvoorbeeld uh, de pre-war sportcars van Ono Mechanics. Dat zijn dus ja. echt hele, hele oude auto's. Ja, dat zijn ook allemaal die zijn van voor de oorlog. Dat is eigenlijk... We hebben, we hebben, we hebben dat, dat vintage gebeuren. Uh, daar krijgen we ook een hele mooie perk wordt daarvoor ingericht. Uh, uh, in, de, in de binnenkant van het Arzenbog, met de grote tent waar al die auto's in komen wordt gedecoreerd met strobalen. Ja. Daar staan straks 76 ja. van die ja. vooroorlogse auto's. Dat is natuurlijk geweldige ja. sfeer. Mensen hebben vaak ook nog kleding aan uit die tijd. En we hebben twee dingen. We hebben de Vintage Revival Zandvoort. Die racen niet echt. Dat is meer gelijkmatigheidsritten zijn dat. Dus mensen gaan dan kwartier of 20 minuten rondjes rijden. En moeten dan proberen iedere keer dezelfde ronde tijd te benaderen. Die ze in hun eerste ronde hebben neergezet. Dus het gaat niet naar puur wie Wie daar de meest consequent in is. Die wint. Maar die Owner Driver Mechanic. Dat is echt een race serie met die vooroordelse auto's. Ja, dan gaan er zo'n 30 van die oude. Fantastisch, ja dingen van start. ja, en dat is het dan fantastisch. een race ook? Ja, ja, ja, ja. Dat doen we overigens nog steeds hoor, ook bij moderne ja. races. <laughs> ja, ja, ik heb vorige week naar een hele moderne race gaan <laughs> kijken. Een uh, Formule 1 race. En dan uh, bleven ze maar aan het ja, vlaggen. Dus... Uh, ja. Alleen dat was erg uh, virtueel met, met lichten en zo. Ja, dat, ja, ja, ja, dat, dat, ja, ja. Dat, dat hou je niet tegen. En dat, nee, nee. Uh, dat is ook een ontwikkeling die je bij ons ziet, natuurlijk. Ja, maar de, ja. de finish-slag, uh, die, die, die, die blijft oldschool. school. Uh, <laughs> dat je weer ja, niet voor, uh, voorkomen dat je fijn vindt rondjes achter een <zag> uh, <laughs> 17-jarige. Nee nee, nee, nee, nee. En Erik, moeten we wel mensen teleurstellen die mee willen deelnemen? Of kan iedereen Nee hoor, toch nog, wel, nog uh, niet. <coughs> nee, als je, sterker nog, als mensen zelf een Engelse auto in de garage hebben staan. en zeggen, nou ik zou best met die auto volgende week net secure. Nou, ik zou ook dat op de circuit willen. Dat, dat kan nog. Ik zeg, het kan nog. Uh, want we hebben mogelijkheden <laughs> voor drie. Want onze ruimte is natuurlijk ook beperkt. Maar op dit moment uh, zijn er nog een aantal plekken, plekken beschikbaar. Ja. En dat kan via de website kunnen boeken. Uh, www.britishracefestival.nl En dan kijken onder het tapje vrij rijden. Mm -hmm. En uh, daar kun je aanmelden. kost 40 euro. Mag je met twee personen naar het evenement. En je auto. En je mag ook nog 20 minuten op de circuit rijden. Nou kijk. En hoe gauw Moet nu jij kopen? je hele oude auto uit de garage halen? Nou, ja, ik zal je vertellen, ik heb uh, vorige week een bericht gekregen van BVA Auctions. En er staan prachtige oude auto's op, die, uh, die het voor een redelijke prijs weggaan. Mm -hmm. Nou, koop nog een Engelse auto. Koop <laughs> ja, volgende week, kijk bij BVA. <laughs> nou, ik heb hem hier doorgestuurd en uh, ik weet niet of je gekeken maar er zonden prachtige auto's op. Klopt. Um, uh, circuit. Volgende week, uh, de intrekkaarten zijn die gescheiden of is het uh, één kaart voor alles? Nee, één kaart voor alles. Dus uh, Een dagkaart kost 15 euro. Uh, Dat is een hele schappelijke prijs. Mooie prijs uh, om uh, en kinderen tot 12 jaar zijn gratis, uh, geven gratis toegang. Uh, dus nee, het is uh, een fantastisch evenement. He, wat ik eigenlijk zei, het zijn meerdere evenementen in één, Je hebt het British Race Festival natuurlijk primair. En de uh, Vintage Revival met al die vooroorlogse auto's onderdeel. En we hebben ook nog die Lauman Exclusief Fan Days. Met prachtige nieuwe auto's. Dus uh, ja, voor ieder wat wils... Is het een uh, evenement wat uh, uh, vrijdagavond begint en zondagmiddag afgelopen is? Blijven de mensen echt drie dagen op het schiet? Nou, of... de deelnemers wel. Eh, maar voor het publiek is het echt zaterdag en zondag. Het uh, begint rond om negen uur. Het duurt ja. tot een uur of vijf, zes in de middag. Uh, dus je kunt daar prima terecht. En mensen kunnen natuurlijk ook uh, dan ons nieuwe restaurant Burnies bekijken. En daar uh, ja, even kijk, lekker zitten. Ja. Het uitzicht op de Tarsebocht. <laughs> je kan dat tegenwoordig. Je kan er heerlijk lunchen. Uh, dus iedereen is er ook van harte welkom En daar staat ik, om, uh, ook al Engelse e e e tent eten. Ja, ja, zeker. Nee, S daar wordt Zeker, in dat ja, dat echt het, echt het thema wordt doorgetrokken. Ja. Ja. Uh, dus uh, je kan er goed, uh, goed terecht voor een lekkere fish and chips of... witte uh, en tomatensaus. Uh, ja, s ja. ja, ja, ja, ja, <laughs> een lekker schermeld eind met een beetje spek en een tomaatje en ja, ja. een worstje. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en dan ben je gelijk voor de hele dag klaar weer. Ja, wij zijn uh, redelijk uh, bekend. Ik heb helaas het schema niet, maar wel uh, de mooie folder. Zijn er voor jou persoonlijke highlights bij deze auto's? Nou ja, het, zijn, alles mooi? het is eigenlijk, het is voor ieder wat wil. Het is van heel oud tot heel modern. Uh, dat is juist mooi van dit festival. En het, is ook, het programma is gevarieerd opgebouwd. Hè? Dus het is niet zo dat al het, het oude spul is ochtends is en het nieuwe spul is middags. Het is gewoon door elkaar gemaleerd. Uh, dus als je niet zo geïnteresseerd bent in het één, nou, dan kan je even rondkijken op de peddel of je kan even lekker wat gaan eten. Er. Uh, ja, kortom, er is de hele dag door van alles te zien en te beloven. Mm -hmm. uh, en ook voor kinderen is er het nodig uh, te doen. Uh, uh, dus zullen er zullen wat nodig kidsactiviteiten zijn. Uh, dus uh, ja, het voor het hele gezin. Nou, echt familiedagen, uh, zeg maar eigenlijk, toch? Als je van heel erg Engels houdt, uh, ga ja, je lekker nou, erheen. Ik, ik vind het prachtig, ja, het ziet er het ook geweldig leuk. uit. Ja. Uh, nou, uh, we, we zien de parade sowieso. En uh, voor mensen die erheen willen, 15 euro en je mag overal in. Ja. Uh, kijk ook even bij de VVV, want daaromheen is in Zandvoort ook van alles te doen. Ja, nee, zeker. Je kan, uh, en dat is vooral natuurlijk voor de mensen van buiten Zandvoort, ja. is natuurlijk fantastisch. Ja, ja, uh, dat het niet alleen uh, op het circuit is, maar ook uh, in Zandvoort zelf. En dat is voor al die buitenlandse deelnemers natuurlijk wel. Dus ik vind die samenwerking die we hierin hebben met de VVV en de ja. mensen van het uh, team uh, Pop Up Zandvoort fantastisch. En ik hoop dat dat... Uh, dat was ook altijd de bedoeling, hè? Yeah, dat ja, die dat, die dat, nog, uh, dat dit het dat begin ja. is van een langdurige traditie, nou, die we ook ja. nog verder kunnen uitbouwen naar ja. andere evenementen. Ja, is, daar, uh, die is er volgens mij al met, met de DTM, uh, ja. historisch krant. Zeker. Ja, hoor, dat is een goede is Steeds meer. Is steeds, ja. steeds meer ja. Erik, bedankt. Uh, vandaag ja. Heel veel ja. plezier vandaag bij de Porsche. Ja, Het ja. ja. zal ook goed komen. We <laughs> zien <laughs> elkaar volgende week Zeker ja. weten. Oké, okay, bedankt ja, wel. Erik. Ja. Ja. Ja. Hier zit de jongste dj van Zandvoort ongeveer. Ja. En je naam please. DJ. DJ Nou DJ, dat is wel DJ. makkelijk hè. Ja. Dat is wel een hele makkelijke naam. Ja. Roy begint gelijk uh, te glimlachen. Want Roy is support dj. Uh, en heeft hem ook uitgenodigd om uh, te draaien op een van de partijen die gaat gebeuren. Tijdens de uh, maandag, dinsdag en woensdag 31 juli. 1 augustus en 2 augustus is het Pride at the Beach in Zandvoort. Roy. Hoe staan de zaken? Uh, nou, heel goed natuurlijk. We zijn uh, druk uh, bezig met uh, het maken van het programma. Uh, we hebben een uh, behoorlijk vol programma voor de opening op 31 juli. Mm -hmm. De NS die zet een speciale roze trein in. Uh, overigens niet roze gekleurd, maar uh, hij heeft een heel roze karakter. Uh, vanaf Amsterdam naar, uh, naar Zandvoort toe. Waar we om twee uur al uh, verzamelen met Radio Decibel. Uh, de trein komt om half drie aan. Dan kunnen mensen bij Make-up Mansion nog uh, zich vervol volmaken als dat nodig is. En dan gaan we de optocht naar het uh, gemeentehuis over uh, de boulevard en de kerkstraat, uh, naar het raadhuisplein dan is daar de ontvangst en de openingshandeling, en dan uh, barst het uh, spektakel uh, los uh, het begint met uh, DJ Didier uh, die uh, ja? begint met uh, draaien uh, als host hebben we Nicky Today, dat is Miss Travestie 2016, ja. Ja. En dan hebben we ook nog uh, spetterende performances van uh, Sherry Ann, die uh, met haar band komt optreden, uh, CDN uh, is ook een vertegenwoordiger van iets. Hè? Uh, uh, I am what I am. Ja, AMRM ja, is de, de, hoe zeg je, het, het, het volkslied van dit jaar van de Pride uh, in Nederland. Ja. Nou, dat zegt alles ook, hè? Ja, ja. ja. dat is natuurlijk een, een klassieker in, in gay leven. Mm -hmm. Shirley Bessie en andere Gloria mm -hmm. Gaynor hebben dit lied ook gezongen. En dat is een, een klassieker de, ja. uit de jaren zestig al in, in de meeste gay bars. Ik heb hem even opgezocht op YouTube. Het is een, een leuk vrolijk nummer, dus ik denk dat ze het hier ook al gaat uh, gaan doen. Absoluut. Ik denk het ook, ja. ja dat gaat heel erg gezellig worden. Ja. En dan wordt een spetterend op ja. optreden. Die... Uh, uh, dat muziekfestival is aansluitend aan uh, de ontvangst van uh, uh, Gerard Kuipers, de, de wethouder ja. dus het gaat naadloos in elkaar over absoluut uh, dat duurt tot tien uur dan is er nog een overloop dat hopen wij wel, want na tien uur gaan de mensen natuurlijk gezellig doorfeesten in de Haltestraat daar wordt het ook ontzettend gezellig. Um, en uh, ook de mensen die uh, optreden. We sluiten de avond af uh, met uh, Anita Meijer. Uh, we hebben nog een optreden van een balletdanser uit uh, Duitsland. Uh, en Dakva, die komt optreden. Is dat een podium dan uh, Roy? Dat is ook een podium. Waar? Op het, uh, Raadhuisplein? Op het Raadhuisplein? En uh, als dat allemaal uh, spannend gebeurd is. Dan gaan we, trekken we met z'n allen door naar het Raadhuisplein, of, uh, de Haltestraat vanaf het Raadhuisplein. Ja. Um, om daar verder te feesten. Daar zijn ook drie podia. Dus dat wordt oh, ook okay. heel erg gezellig een kleine overlooptijd is. Uh, het ene feest eindigt om uh, uh, tien uur. En eigenlijk begint de Haldenstraat al om uh, negen uur. Dus er is een redelijke overloop van waar je heen wil. Ja, dus mensen hebben de keuze. Het uh, is diversiteit, zullen we maar zeggen, ja. dit festival. Dus je kan ja. kiezen wat je wilt. Uh, <laughs> wat je wil. ja. <coughs> DJ, ja. wat voor muziek ga je draaien? Um, een beetje dans. Ligt eraan wat het publiek echt leuk vindt. Maak jij je eigen ja. Setjes al? Uh, ik maak nog niet mijn eigen muziek, maar draai meer van andere DJ's. Maar die playlist. moet je er van tevoren wel allemaal uitkiezen. Een playlist ja, heb je. Een ook. Ja, ik heb wel een playlist. playlist. Okay. Maar je kan ook een verzoekje kan je ja. dienen. Ja. Kan altijd. Ja, nou, dan krijg je de druk. <laughs> ja, ja, dat ja mooi verzoek. toch? Ja, dat, uh. nou, hey. <coughs> hey, ik heb hem vaker zien draaien en hij is heel goed in het uh, snel zoeken van andere nummers. Dus de stemming aanpast, dan kun je gewoon live andere nummers opzoeken en de muzieksfeer veranderen. Als je voorgeprogrammeerd ja. bent, kan je niet meer veranderen. Dan, dan, dan moet je nee, draaien dan moet je wat je draaien, draait. En nu kan je gewoon. Ja. Ja, je is... ziet het publiek en daar, ga je, daar, daar speel je ja. op in. Ja, dat uh, ga ik doen. Hoe lang speel je? Uh, een jaartje. Twee uur. Twee uur. Van, van vier tot zes. Oh, nee. Ja, ja de nee, tijd, sorry. Maar <laughs> nou goed, dat, uh, dat gaan we dan nou zien. Dus de maandag uh, Roy is uh, helemaal gevuld. Dinsdag is er de muziekfeest. Ja, dinsdag is, is er sport uh, op verschillende plekken op het strand, als het goed is. We hebben Mango Brussels, die een uh, groot muziekfeest organiseren. In samenwerking met uh, dj's uh, van Club Church en de Eagle Bar, uh, mm -hmm. die komen. Mm -hmm. Dus dat wordt ook een uh, spetterende dag op het strand. Uh, woensdag uh, hebben we ook nog wat sport en andere dingen. <lacht> en dan hebben we ook nog de Dykes and Dogs Walk. Uh, dat zijn uh, lesbisch met honden. Um, oh? En overigens ook niet lesbisch, maar ook <lacht> nou, iedereen mag toch honden. En als je geen hond hebt, mag je ook nog mee om aan te moedigen. <laughs> uh, maar die gaan een speciale wandeling doen over het strand. Met honden. Met honden in principe. Dijks en uh, dogs. Dikes en dogs. De Dijks en dogs. Walk. En dan hebben we daarna uh, een grote party bij uh, Club Nautiek. Dan praten, en... praten we alweer over woensdag. Dan praten we alweer over woensdag. Ja, ja. ja. En dat ook... is de laatste dag. Dat is de laatste dag. En natuurlijk, uh, het gaat allemaal heel erg lekker. Maar we hebben ook nog wel een heleboel vrijwilligers nodig. Die misschien mee willen... ...om gezellig met ons samen naar allerlei evenementen te gaan. 24 juli is uh, Roze Maandag mm -hmm. in Tilburg, dus daar moet er geflyerd worden. Uh, en zo hebben we verschillende evenementen waar we denken... ...hé, hey, we moeten Zandvoort daar op de kaart zetten want als Pride op de beach uh, aan zee. Pride is natuurlijk een groot evenement in Amsterdam, maar wij willen daar ook onderdeel van zijn. Maar je, ik denk dat er wel veel mensen zullen komen. Ik denk dat het heel druk gaat worden. Hoe, hoe, hoe meer bekendheid, hoe drukker het wordt. Ik denk het ook. In die, ja. uh, in die uh, Pride Week, die begint uh, zaterdags uh, 29 juli, uh, is een openingsmarkt: een hm. rainbowmarkt. Hm. Ja. Eigenlijk. Is, begint de Pride Week, dus de 29e? Tot uh, de kennelparade op zaterdag. Ja. En in die uh, tussentijd uh, kan je, uh, gaan jullie Zandvoort ook uh, uh, vermarkten op de Rainbow Markt? Ja. Uh, we gaan met een, uh, de, de Pride Week begint met een optocht vanaf het Homo Monument naar het Vondelpark. Daar is dan een aansluitende Rainbow Markt. Dus we gaan met een delegatie uit Zandvoort uh, gaan we meelopen in de optocht. Uh, de Pride Walk heet dat: van het Homo Monument naar het Vondelpark. En daar gaan we dan uh, Zandwoord weer promoten met een eigen stand. Mm -hmm. um, en maar natuurlijk moeten we ook zorgen dat we dat vooraf ook op andere dingen doen, zoals de op Maandag: dat het mensen weten dat ze hier kunnen komen. Ik ben zelf met een paar mensen wezen flyeren um, uh, uh, op uh, zaterdag in uh, Den Bosch voor een groot evenement. Hoe werd het ontvangen? Die, uh, die flyers, ja, mensen vonden het leuk en uh, waren verbaasd. De, Den Bosch is niet naast de deur, nee, dus mensen vonden al zoiets leuk, maar ja, als we als we 10 van de mensen die we gevlaaid hebben komen... ...dan hebben we weer een paar honderd gasten bij. Dus nou, dan ja. wordt het toch weer gezellig druk. Ja. Ja. Um. Ja. Dat is natuurlijk ook uitgezet in Zandvoort. Ja. Ja. Alle uh, ondernemers hebben een, uh, een mail gehad van Doeis. Is daar uh, een beetje reactie op? Uh, voor zover wij bekend het nog niet... ...maar we hebben natuurlijk wel ondernemers die meewerken. Ja? Die uh, dit op inspelers als Club Nautique... ...als uh, Mango, Brussels, uh, ...de ondernemers in de Haltestraat die zeggen van... ...hé, hey, goed evenement, we sluiten daar mooi bij aan... Dus ik vind wel dat het op die manier leuk gedragen wordt. En het zou leuk zijn als meer mensen zich hierbij aansluiten en zeggen, hé, hey, daar gaan we wat mee doen. Toen wij in Den Bosch waren, uh, de, de regenboogstad dan, zeg maar, van, het, van het jaar, de roze stad van het jaar, dan zie je toch dat uh, alle winkels, de marktkramen, iedereen heeft zich bij het thema aangesloten. Je ja, zijn dus is, is roze lopers, leuk, ja, uh, overal ja. regenbooggevlaggen, ja, uh, stoelen. Roze, ja. Nou, ik heb begrepen dat uh, bij de parade wel een aantal uh, uh, dingen uit Zandvoort en de regio meedoen, zoals Holland uh, uh, de ggd enzovoort, dus dat komt wel goed. En uh, nou, we hopen maar dat alle zandvast ondernemers hun uh, uh, ondernemer doen, aan ja. onderneming aankleden in allerlei kleuren. Hè? Ja. En waarschijnlijk wordt de Haldenstraat ook nog een beetje versierd in rainbow leuk. En bij de afsluiting hoort ook een vuurwerk. Ik zat er nou ook aan te denken met je. Ja. Ja? Ja, ja, we gaan er een knallend einde aan maken. Uh, en dat is natuurlijk op het strand. Uh, een heel groot vuurwerk. En dat wordt aangeboden door uh, Holland Casino. Um, en dat wordt een heel erg spectaculair vuurwerk. Aan het einde, en dan houdt het op. Dat is de is Mooi, afsluiting. Mooie afsluiting. woensdag ja. een uh, mooie afsluiting met vuurwerk. Ja. En dat gaat een beetje gebeuren om uh, half elf. Tussen tent 21 en 23. Nou, Daar is nog een kaal stuk en dan. Uh, dus oh, daarna het spel nee, nee, ja. uh, Iedereen mag toch komen? Natuurlijk. Het, is, uh, het thema is ook pride. Vroeger heette het gay pride, maar het is pride. Het is het uh, vieren dat je de recht hebt om van iedereen te houden wie je wilt. Van iedereen. Of je nou van man tot man houdt, of vrouw op vrouw, mm -hmm. of van allebei, of uh, man en vrouw, dat maakt ja. allemaal niet ja. uit. Ja. Het is gewoon het, de vrijheid om te zijn wie je wil en te houden van wie je ja, wil. Dat is mooi. En dat is eigenlijk het uh, evenement: verdraagzaamheid, diversiteit. Ja. En iedereen mag daar zeker bij komen, ja. natuurlijk. Ja. Zie je dat uh, dit soort evenementen groeien in Nederland? Ja, ik heb eens in die kalender gekeken en dan hoef je alleen maar Pride in te vullen. En dan kom je op diverse sites terecht. En als je het even doorziet zie je ongeveer uh, uh, teamwalks, uh, allerlei uh, activiteiten. Is dat vanuit Amsterdam groter gegroeid? Ja, ik denk dat het uh, in Amsterdam natuurlijk is begonnen. Uh, maar dat bewustzijn is, is ook groter geworden. Uh, en de mensen die. Uh, er zijn bijvoorbeeld 600.000 uh, roze ouderen in Nederland. Mm -hmm. Dat zijn dus 50 plussers. Dat zijn de mensen die vroeger op de barricade gestaan hebben om wat te doen. En die nu in organisaties van allerlei dingen zitten. Uh, en zeggen van we gaan die kast niet meer in. Dus uh, ja, dat bewustzijn. En dit, dat, dat, dat groeit. Mooi ja. zo. Ik uh, denk even na over nog wat. Uh, wil weten, maar waarschijnlijk ik heb nu het hele programma met jou doorgesproken uh, jij wilt nog graag wat mensen hebben die uh, meegaan naar Amsterdam nog één vraag, op de zondag is er ook wat hè ja, het is in Amsterdam zondag... ja, de afsluiting van de Pride is zondagmiddag Na okay. de, uh, de Amsterdamse Pride uh, bij, de ja. Stop, ja, ja. bij de Stopera is, uh, eindigt het ja. met een ja. muziekfestival ja. ik wou nog eens aan uh, aan DJ vragen ja. hoe lang ben je al DJ? Eén jaar. jaar ja, net een ja. jaar en je vindt het leuk. En waar, ja. waar, waar draai je dan? Op wat voor feesten um, draai je? Meestal draai ik um, feestjes van mensen, dan nodigen ze me uit. En, dan, ja. en ze vragen jou ook echt. Ja. Oh, leuk. Ja. Nou, nou, uh, nou, en dan sta je op de, een hele, ja. hele grote. Op uh, een big event. Ja? En denk ik, ja, uh, wauw. Gelijk voor de, voor de Leeuwen, nou, uh, we gaan dat zien. Roy, uh, vlak voor het event willen we graag nog een keer horen met het complete programma. Uh, oproepen zijn gedaan. Dus uh, nog veel plezier met de voorbereiding. We en zien wij je spelen wel weer elkaar zeker nog. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. En al de zijdeffecten die wij zeker nog een keer uh, gaan zien en horen hier in uh, Goedemorgen Zandvoort, ja. zit bij ons Marcel Horneman. Een zeer goedemorgen. goedemorgen. Een hele goede morgen. Een blijde man zie ik. Ja, heerlijk. Heerlijk. <laughs> Hij is uh, een aantal meters verhuisd. Klopt een maand of drie geleden. Uh, we hebben heel lang tegen het doek aan zitten kijken van uh, hier ja. komt. Ja. Ja. En uiteindelijk ging, dankjewel, uiteindelijk ging uh, uh, Marcel over. Hoe is dat gegaan, die overstap? Ja, eigenlijk heel snel hè. Uiteindelijk ging het heel snel. Ja, uiteindelijk ja, ging nou, het het wel Een hele korte dag, uh, zaterdag nog ja. open hè, en uh, donderdag uh, alweer aan de andere kant was, open. Dat is zoals het gebeurt. Ja. Prachtige zaak. Ja. En dan ja. is natuurlijk altijd de vraag, uh, blijft de aanloop hetzelfde of is het meer geworden? Uh, nee, is iets teruggezakt. Dat is logisch. Je hebt natuurlijk de nieuwsgierige mensen die toch even komen kijken. Daarna is er ietsje teruggezakt. Uh, langzaam zie je weer tot er weer wat bovenop komt. En, ja. Ja, het is ja, je... ook een hele grote zaak hè? met, met, met heel, ja, veel, hè? heel veel. Heel veel, heel bewerkelijk. Ja, ja, ja, ja. En mooi, gewoon een hele mooie zaak. Ja. Ja. En, en een stuk erbij ja. gekomen, natuurlijk. Ja, zeker, hè? Want uh, ja. de, de broodjes zijn erbij gekomen. De ja. broodjes zijn erbij gekomen, zelfbediening is ja. erbij ja. superwand ja. is erbij gekomen. maaltijden ja. maaltijd is veel breder geworden. Ja. Natuurlijk ja. Met en dan nog gewoon de, gewoon de, de slagerijen, eigenlijk nog gewoon. En de, de slagerijen, ja. als ik het moet ja, zeggen. Ja, ja, want uh, voorheen hadden we 7 meter toonbank. Er zat een stukje zelfbediening in, er zat de maaltijden in en alles. En nu heb je alleen al 11 meter voor je vlees en vleeswaren. Ja, ja. ja dat ja. is best wel uh... en dan 4 meter nog voor je de maaltijden ja. en ja. dan 2 uh, meter broodjes 2,5 meter zelfverdiening <laughs> en zo uh, uh, wordt de zaak heel langzaam weer ingekleurd en Ja, ja ja, ja. ja. Um, de doorloop naar Albert Heijn ja wordt gegeten gebruikt ja, ja, dat was eigenlijk ook een beetje uh, de opzet want er zou in het, uh, in het prille begin toen Albert Heijn zou gaan bouwen is daar veel sprake over geweest van er moet een uitgang, ingang uh, naar de grote krocht zijn. Daar hebben jullie ook sterk voor gemaakt. Ja, absoluut. En, en dit is nu wat er van gekomen is. Ja. Zie je dat ook veel? Dat men toch die uh, grote krocht in- en uitgang gebruikt? Zeker weten. Ja, absoluut. Ja. Uh, ja, we zouden er eens een keer een tellertje op moeten zetten van uh, hoeveel mensen gaan er nou door. Maar er wordt er was wel heel veel gebruik van gedaan. Nou, uh, het, het stri of strijdpunt. Uh, het punt was dat omdat er geen ingang meer was in uh, de halt, in de grote krocht, zou de aanloop in de winkels van de grote krocht ook minder geworden zijn. Uh, ja, dat klopt. Ja, en daar waren wij ook bang voor. Dus uh, mede daardoor, we in eerste instantie zou ik uh, de gal en gal functie uh, overnemen. Dus mijn huidige pand, gewoon de muren er en dan het stukje waar gal en gal zit. Ja. Daar ging de toenmalige manager van AOL niet mee akkoord. Hij zegt van een doorloopfunctie van een winkel, prima. En wie dat gaat invullen, dat zien we later wel. Toen heeft de gemeente de handtekening gezet. nou, daar komt in ieder geval een doorloopfunctie van een winkel. Ja. Dus uh, ja, ja. Ja, ja. het plan Doorgaan. Ja. Maar die, uh, ik, ik vind het een ik ben, leuke doorloop, weet je? Ja, ja, ja. daar wel. maar Ik ben een keer bij Gallegal Gal, uh, uh, als doorloop gebruikt. Ja, dat. Ja. En dat Mooi mooie winkel, ja, absoluut. Maar niet als doorlopen. Maar het werkt niet als niet, doorloop. Hè, het werkt nee. Niet, nee. nee, Je nee. kan niet met zo'n karretje of zo er doorheen lopen. Nee, het zit het helemaal volg, volgepakt met ja. allerlei. Ja. En nu uh, bij jou wel. Ja, gebeurt top. het ook dat mensen met hun kar dwars door ja, de winkel heen. Ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, dan komen ze wel eens binnen met de kar. Oh, mag toch eigenlijk om met de kar. Maar ik geef gerend een <laughs> grapje van, hey, natuurlijk, des te meer kunt u meenemen. <laughs> ja, <laughs> ja, Gooi me vol die kar. Ja, ja natuurlijk, ja, leuk. <laughs> En zo moet je, dan, je, je creëert een situatie met de bedoeling dat de mensen gewoon door kunnen lopen. Dan toch en... is het waar, als je uit Albert Heijn komt en je hebt boodschap gedaan en je gaat er doorheen en die komt bij jou in de zaak, dan kom je gewoon in de slagerij en heb je dit en dat. En dat is een heel leuk eigenlijk. Ja. Het is een heel leuk effect, want je blijft toch even kijken. Ja. En, en dat is toch. Natuurlijk, ja. 9 van de 10 zeggen ja. van: nou ja, ik steek alleen maar door. Nou prima. Ga je ja. Dan ja. moet je niet moeilijk over doen, want nee. je hebt het zelf gecreëerd. Van je wilde die doorgang. Dus. Uh, misschien is het uh, dadelijk 90% wat alleen maar doorloopt. Nou prima. Maar ja, uiteindelijk. Hoop je dat de mensen Komen toch ook even toch, even ja, van ja. toch eventjes kijken in die zelfbediening en uh, oh, dat ziet er ook lekker ja. uit. Nou. Versterkt dat uh, ook in, in, in, in de koop, dat mensen uh, vanuit Albert Heijn bij jou weer binnenkomen en ja, even, ik, weet je wat? Ik neem nog even een bistuk mee. Ja, absoluut. Toch wel? Ja, ja, dat ja, dat is. Het ja. zal niet altijd zo zijn, maar uiteindelijk ben ik zeker dat, dat helpt. Van. Nou, wat ik wel eens zie is een groot winkelbedrijf, hè, bijvoorbeeld een Albert Heijn, en er zit een lied ondernaast. En dat is een beetje hetzelfde versterkende effect. Ja, je versterkt elkaar. Ja, de een gaat voor gemak, de ander gaat voor de aanbiedingen. En als je naast elkaar zit, van nou ja, het gemak heeft de ene de luxe supermarkt en daarnaast zit de goedkope supermarkt, dan haal ik de andere helft daar. Ja, dus ze versterken elkaar gewoon. Eigenlijk is het een beetje een winkelcentrum, heb ik soms het idee. Gewoon. Ja. Hey, je hebt Albert Heijn heel groot, heb je ook al dingen en dan kom je weer bij jou? Ja. Je hebt gal en gal, dus het is echt. Slagen. De slagen? Ja, het is echt. Ik vind het, uh, ja, het leuk. Uh, ja. Kijk, we hebben natuurlijk uh, best wel een aantal jaren heb ik toch geprobeerd om die doorloopfunctie te krijgen en zo, het, Nou, het stuit iedere keer van nee, nee, nee, nee. Dat wordt een ethos of een. Of een gal. gal. Ja, ja. Dus dat, dat houden we binnen zijn huis. Ja, dat is wel een beetje des Albert Heijns, hè? Ja. ja. Totdat de opening was van uh, Albert Heijn op 28 juni verledenjaars. En, of 29, 28. Nou ja, maakt niet uit. Uh, toen werd het geopend door de CEO van uh, Wouter Post natuurlijk. En uh, die komt op een gegeven moment naar me toe. En die zegt van, u bent bezig met die ruimte daar. Ja. Ik zeg, klopt. Hij zegt, doe maar één plezier. Ja, haal die muur ertussen uit. Maar dat ja, nog groter. Ik, <laughs> ik, ik, ik, ik zeg, ja, maar daar ben ik al vijf jaar mee bezig. Hij zegt, ja. Ja, nou ja. Ja. Ik ben heel erg voor open Dus uh, graag die muur eruit En het liefst zie ik die kaasboer zich ook omdraaien Ik weet niet of het kan uh, Alles gewoon dat ja. je lekker door kan lopen Ja, ja absoluut Ja, dus, ja. ja de kaasboer omdraaien is, is niet gelukt Dat is niet gelukt <laughs> nee, dat, dat gaat ook niet lukken Maar het blijft natuurlijk een, een, een mooi pand Een mooie zaak uh, ja. De catering ja ook nog fenomenaal ja ja echt wel heel veel partijen wel echt iedere, iedere week sorry hoor uh, wel uh, ik denk nou drie partijen per week op dit moment al Maar afgelopen donderdag hadden we er twee maandag hadden we één ja week donderdag hadden we ook twee en toen op dinsdag en woensdag hadden we één ja nou, dit weekend hebben we er drie nog. Nou, dus, uh... dus dat, dat, dat heeft wel. zich uitgebreid. Ja. Is dat te danken aan de nieuwe zaak? Of was dat al nou, het, het bestemmertje van, ja. van vorig jaar? Kijk, we hebben natuurlijk een basis al. Uh, anders had ik die stap ook nooit nee. gemaakt. Nee, nee. Nee, nee, nee, We hadden best wel een basis dat we heel veel catering ook daarnaast ja. deden al. En uh, ja, ik ben blij dat we nu uh, iets meer ruimte ook hebben om alles uh, te kunnen waarmaken. Er zijn wel heel veel uh, opmerkingen van mensen dat ze zich slecht vinden. Dat je naar binnen kan kijken en zo. Uh, zeker bij het broodjesgedeelte Mensen die luisteren kunnen ze dat ook uh, wat, wat de visie daarachter is Er zit een eetbar achter uh, dat eerste raam Waar die lunchroom is Nou, Dus ik kan er 5 centimeter wit weghalen De onderkant kan ik ook weghalen Maar er zit echt 40 centimeter hout tegen dat raam Dus als ik al dat witte weghaal Dan kijk je tegen het hout aan En dan haal ik mag, de onderkant Mag je, mag je ja. niet zien dat je een broodje eet? Uh, nee, dat is de eetbar <laughs> Ja, bedoel ja. ik ja, maar er zit wit aan de buitenkant. Ja, ja, ja. En de mensen vragen allemaal aan mij, waarom haal je dat niet weg? Waarom haal je dat niet weg? Maar dan kijk je tegen hout aan. Of je dat ja, tegen wit ja, dat het. of tegen hout aan kijkt, dat maakt niet uit. En de onderkant, ja, dan kijk je tegen de benen alleen aan. Ze willen aan. naar buiten kijken, zeg maar gewoon. Nou, de mensen van buiten, je kan het van die binnen kunnen, niet zien. Je, ja, zien. Andere, je ja. kan niet naar binnen kijken, nee, zeggen oh, ze oh, allemaal. Die maar die ramen weer spiegelen ook heel erg. Mm -hmm. Want ga maar eens op de stoep staan en loop maar eens naar het raam toe. Wanneer je daadwerkelijk daarboven naar binnen kan kijken. Dan moet je echt met je neus er bijna tegenaan staan gewoon binnen. Ja. Ja, het is ook ja, maar, ja, maar ja. Je wil niet weten hoe vaak het gezegd wordt. Ja, nou, We zijn ja. zo Ja. ja. ja. Ja. ze hebben allemaal zoiets, nou, zo zonder dat wit en uh, je kan niet naar binnen kijken maar ja, jij hebt het uh, opt optisch onderzocht en ja. Jij, ja. Ziet, jij ziet daar gewoon zoals het is, is het het mooiste ja op dit moment Daarop? wel, ja. kijk bij de sluis hadden we ook dat witte, nou dat heb ik dan weggehaald mm -hmm. was het wel mee eens, want op het moment dat die deuren open gaan dan kijk je wel lekker naar binnen nu en anders had je die witte deur uh, en dan, ja, zag okay. niks, ja. dan zag je ja, niks ja, ja. ja, nu kijk zie je ineens alles ja, ja. gaat uh, ja. Marcel Horneman nu een beetje rusten nu die uh, zijn mm -hmm. zaak hebt, uh, het is zo wel goed voor de eerste paar jaar? Nee, nee, nee. nee. Ik maak echt uh, hele lange dagen. Hele... Ja? Ja, ik uh, ben er echt bijna iedere dag uh, s morgens om zes uur, half zeven. Uh, ik ben blij als ik een keertje eerder als 9 uur weg kan. <laughs> ja. En dus 7 dagen in de week gewoon. Dus, uh... een, een drukke baan. Het is echt een hele drukke waar. ja. En, maar het is gewoon een hele bewerkelijke zaak. En we hebben hem nog steeds niet goed onder controle. En nee. Nog niet? Gewoon, nee, nee. Nee, nee, nee. Absoluut. Ah, wat, wat, wat, het gaat wat, nog wat, wel een jaar duren. Wat, wat, uh, waar, waar loop ja. je dan tegenaan? Nee, een... uh, medewerkers natuurlijk. Ja. Best wel een wisseling van medewerkers nu. Er zijn er best wel een aantal uit nu. En er komen weer nieuwe bij. Uh, de routing moet goed zijn. Iedereen moet precies weten wat ze willen. Uh, wat ze moeten doen. Uh, en daar schort het af en toe nog wel aan. Ja, het is de... Je, je zit daar na drie maanden, dus kan je kan niet verwachten dat het kort, uh, zo voor elkaar is toch? Nee, nee, nee, maar ik geef heel eerlijk toe: ik heb me daarin vergist. Uh, ja, kijk, wij gingen van 6, 7 mensen. Gingen wij ineens naar 25 mensen? Ja. Er kwamen er 18 of 19 bij, geloof ik. Ja. En uh, waarvan 90% nog geen ervaring had met vlees, vleeswaren of zo. Ja, dus. er zijn best wel heel veel foutjes ingeslopen. Ja, je, kan niet over, als, je kan niet alles zien. Als, puur, je... als pure verkoper ga je iets ja. verkopen, maar nu moet je ineens gespecialiseerd ja. uh, ja. vlees gaan verkopen ja, of ja, ja. altijd gaan verkopen. Ja, ja. Ja. En, en Moet jij dan zelf uh, instrueren of zijn er mensen van jouw vaste medewerkers die dat dan doen? Uh, of sta jij echt er bovenop? Mm, ja, ik probeer er bovenop, maar dat kan het kan niet altijd. Nee. Je wordt aan de ene kant geroepen, je hebt je werk, je hebt je bestellingen, ja, uh, ja, telefoon ja. tussendoor uh, en aan ja. de andere kant verkopen ze iets. Uh, ja. wat niet Het zijn niet eigenlijk drie winkels hè, zijn het eigenlijk. Of vier misschien ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Het zijn allemaal afdelingen. Je kan het niet allemaal nee, in eentje nee, in de nee. gaten houden. Dus we dus zouden er een hele grote stoel ja. neer moeten zetten Zoals ja, bij de tennis. Zo, en dan je kan je als zo... een soort dan kan je gaan zitten kijken. Nou, ja, je... wel, ja. ja. ja. <laughs> ja. Nou, maar het hebt nou, natuurlijk nou, ook komt het, het charme dat, dat je uh, hier wat ziet gebeuren. En daar wat ziet gebeuren. En het hoeft niet allemaal op één dag goed te zijn. Dus. Nee, maar de gedachte erachter is dat ik niet meer achter de blok sta. De gedachte was echt dat ik echt meer de mensen begroet. De gedachte zegt: dingetjes laat proeven. Gastheer, gastheer. Ja, als gastheer. Of iemand anders moet dat gaan doen, vind ik ook prima, want de juiste man op zijn juiste plek natuurlijk. Ja, maar ja, ja, ja. Da dat is de bedoeling. En we hebben tegen het raam van Albert Heijn hebben we dan uh, ook een leuke werkhoek. En dat mm -hmm. moet interactie zijn. Daar moet wat gebeuren. Daar moet worst gemaakt worden. En uh, de mensen laten proeven en zo. En dat komt er gewoon allemaal nog niet van. Maar ja, dat gaat echt ah, wel komen. We, dus we gaan, uh, we gaan dat in de ja. tijd best wel zien. Zijn er nog leuke aanbiedingen deze week? Ja, altijd. We hebben de uh, pulled pork, de pulled chicken in de aanbieding. Dat is allemaal varkensvlees en rundvlees gaat op de Black Sapphire, de keramische barbecue is dat en dan smorgens wordt dat uh, helemaal aan draadjesvlees gemaakt zeg maar, en dat wordt ja, heerlijk. Daar, daar heb ik een vraag over ja. uh, uh, als je rundvlees uh, draadjesvlees wil maken, ja. doe je dat in de pan lijkt je dat 4, 5 uur zudderen ja. maar bij dat pulled pork en pulled chicken moet het geloof ik de hele dag ja, toch? Op een hele lage temperatuur. Ja. Waarom is dat dan een stuk langer? Uh, omdat je het echt zo gaar en yeah? zo zacht wil hebben. tot het. bij Dat kan bij rundvlees natuurlijk ook. Dat kan Dat kan je, dat op kan je ook graag ja, ja, Dat ja, kan je ja. ook de hele dag laten. Maar toch gewoon op lage temperatuur. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dan stop je dat gewoon uh, tien uur in de oven en dan heb je poeldpork. pork. Nou ja, wij doen het dan op de keramische barbecue Oké. Okay. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, dan trek je het uit elkaar en dan poelt. Dat heet dan poelt. Ja, ja, ja. Varkensvlees getrokken, ja. kipvlees. Dat hebben we in de aanbieding. En, uh, we hebben de Nassie Goring hebben we in de Kijk. aanbieding. We hebben een uh, variant op de Cordon Bleu in de aanbieding deze week. Dat is met, uh, gevuld met brie in de plaats van -kaas. Oh. Mm. Ja. de hammerkaas. Dus 3.95. Mm. Kijk. Nou, nou, nou we, we, uh, hebben, we uh, hebben de, de aanbiedingen, uh, de aanbiedingen uh, van Marcel uh, doorgepraat. Volgende uh, week weer nieuwe. Ja, volgende <laughs> week weer nieuwe. We hebben uh, doorgepraat hoe het zat. We zijn ontzettend... Ja. Uh, ik, ik ben blij met de mooie zaken, want ik loop met plezier langs. In ja. plaats van, uh, kom, ja. uh, van ja. een, een gat met niks. Ja. Ja. Dus de... Grote krocht, die wordt weer opgefleurd. Hopelijk trekt het aan de overkant ook een beetje bij. Ja, is er is, al beweging? Eentje is er. Er hangt nog een paar klein dingetjes. Dan is één gat gevuld. Ja, dan, uh, en de groenteboer, boer een schutting. is bijna klaar met... Uh, dan is een, uh, Wat kennis, wordt dat? Nou, Die jongen die maakt het pand gewoon helemaal netjes Tot het echt een verschrikkelijk uh, mooi pand wordt En dat gaat dan de verhuur oh, okay. okay, Dus ja. er is nog geen bestemming voor? Er is nog geen bestemming voor nee. In ieder geval is er weer Leven in de dan Grote komt Krocht het allemaal goed. Ja. En uh, dan komt het zeker goed Marcel, ontzettend bedankt ja. voor de nou, uitleg ja. en aanbiedingen Dankjewel ja. Dankjewel wel. Okay. Dankjewel het is een weekend. Ja. Flash, I cut my teeth on wedding rings In the movie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 We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece. jet plates, islands, tigers on, on a gold leash. leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royals, royals. It's a one in our blood That kind of love's just aimed for us We crave a different kind of buzz There. And we'll never